Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar wat is gewoon? Iets wat helemaal te gek is? Nou, dan moet je op het eiland Novo zijn. Daar heerst het nieuwe denken. In dit verhaal uit 1964 bedenkt Toonder een televisieformat dat 40 jaar later beroemd zal worden. De Idolmaker. Vandaag vertelt Chantal Jansen het nieuwe denken, deel 1. Waar de rivier de rommel in zee uitmoemt, ligt het vissersdorpje Krabbezeil, dat vooral in de zomermaanden een gezochte verblijfplaats voor vakantiegangers is. Eertijds lag de blanke top der duinen daar te bunkeren in de zonnegloed, terwijl de witte meeuwen boven het brede strand scheerden. De groeiende stad en de technische vooruitgang eisen echter hun tol, en het is te begrijpen dat de regering dit braakliggende terrein heeft aangewezen als stortplaats voor vuilnis. Er zijn nogthans lieden die bezwaren tegen deze ontwikkeling hebben. En een van deze is, jammer genoeg, heer Bommel. Nog niet lang geleden bracht hij een weekend door in het schilderachtige plaatje. Maar gedurende een strandwandeling deed hij niet veel anders dan de neus ophalen... en misnoegd naar de zwarte kraaien kijken die de plaats van de meeuw hadden ingenomen. In mijn jeugd was hier alles anders en beter. Toen ik als knaap wel eens met mijn goede vader pootje ging baden, was het zand schoon. Maar nu is het door al die afval- en weggooiflessen heel akelig onder de voeten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ach, je moet in het heden leven, heoli. Alles verandert nu eenmaal. O, o, o, o. Vroeger was hier alles beter. En ook anders. O, o, o, o. Dit is geen oord voor, voor, voor een hier. Hoe worden we ooit weer schoon, Topoes? Zeg eens wat. Nu bleek hoe mooi alles in de natuur geregeld is, want terwijl de besmeurde vakantiegangers zich uit de vaald verhieven, rees er achter hen een hoge brandinggolf omhoog, die hem bruisend en schuimend overspoelde en alle ongerechtigheid met zich. Zoals meer ontwikkelde luisteraars zullen weten, is de zee een uitgezochte stortplaats voor olie en andere vloeibare resten. Dit is dan ook de reden dat Tom Poes en heer Olli zwart en glimmend uit het zoek kwamen. Ik, ik wil hier weg, Tom Poes. Ik wil, ik wil weg. Ik wil daar uit. We zijn hier nu eenmaal. Dit is misschien niet zo'n goede plek met al die fabrieken in de buurt. Als we een beetje naar het noorden gaan, wordt het strand vanzelf schoner. Flink start, je Bommel. Dan, dan wordt u weer warm. Ik wil naar huis. Kom mee, jonge vriend. Ja. We, we, we gaan land inwaarts. Ja. Ik heb nog nooit zo naar een warm bad verlangd. Daar, bij de duiden, vinden we ergens wel een pad. Dat weer naar de bewoonde wereld voert. En naar een warm bad. Dit alles is heel slecht voor iemand met mijn gevoelige stel. Zo'n verblijf aan zee komt wel eens het einde van mijn loopbaan betekenen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Hoe, hoe kan dat? We lopen toch landinwaarts? Dat weet ik zeker. Zeg nu zelf. Uh, ja, ik begrijp het ook niet. We moeten op een zandbank geraakt zijn die bij hoogwater door de zee omringd wordt. Zandbank? Ja. Door zee omringd? Misschien, misschien wordt die wel overspoeld. Kom, het wordt steeds donkerder. Misschien zit deze zandbank ergens nog aan het land vast... We kunnen het beste de vloedlijn volgen. Hoog water. De vloed komt hoog. Voor zes uur binnen zijn. Voor zes uur binnen zijn. Wee degene die geen beschutting heeft. Kom mee, heren. Het is springvloed vandaag. Volg mij naar mijn oude hut. Kom erin, heren. Dit is het huis van de strandvoogd. En die ben ik. Het huis blijft staan zolang het niet wordt weggespoeld. En als het wordt weggespoeld, kan ik het met wrakhout weer opbouwen. Het ambt brengt echter niet veel op. En daarom heb ik hier ook maar een reisbureau gevestigd. Een reisbureau? Wat een ontzettend. Een reisbureau op een plek waar men niet af kan. Ja, als het werkelijk hoogwater wordt, zal er niet veel van dit huis overblijven. Dat denk ik ook niet. Nee. Maar daarom is mijn reisbureau nu juist een uitkomst... Men moet wel reizen, of men wil of niet. Toen ik jong was, was alles veel rustiger. Ja, ja, ja. Sommigen verlangen dan vroeger en anderen wachten op later. Men heeft geen heden. Maar het heden dient op de reizen, heren. Alles wat u nu nog om u heen ziet zal vergaan. We moeten voort, anders hebben we geen toekomst. Eens kijken, u moet eens op reis. Wat zal het zijn? Het zonnige zuiden kan ik u niet aanbieden. Die verbinding is verbroken, vrees ik. En wat de overige windstreken betreft... Ik wil naar huis. Ik wil niet op reis. Dat is hetzelfde. Maar omdat u geen enkele richting uit kunt, zitten we met een kleine moeilijkheid. We moeten het reizen door de ruimte vergeten. U kunt alleen nog maar door de tijd... Ik kan u een mooie passage geven, want de maan is vol. En dan is het springtijd. Wat denkt u ervan? Een unieke gelegenheid om kennis te maken met het nieuwe denken in Novo, heren. Echt heel kosteloos. Ik wil echt liever naar huis. tijd, bedoel ik. Wat jij het Er is geen keuze. We zijn afhankelijk van de stroom. En die gaat alleen in de nieuwe richting. Er is trouwens haast De tijd dringt. De tijd dringt... En het tij ook. Het is zover. Het zal u duidelijk zijn dat we uit het heden weg moeten. Blijft u vooral kalm. Er is niets ongewoons aan de hand. Zoals altijd met springtij. Gaat u rustig in een fust zitten. De stroom is gunstig. Gedurende enige ogenblikken zag het er naar nou uit dat ieder teken van leven was weggevaagd. Wel opschieten! Het heden is maar kort. Toch toen dook haar uit de branding drie ijzeren fusten op. Maar ik wil... Waarom zit ik in een hey, fust? Hé Olly, bent u daar? Twee ervan spoedden zich gedreven door wind en stroom zeewaarts. De derde bleek door een ketting aan de bodem verankerd te zijn en bleef dus waar hij was. Wie in het, het heden leeft kan blijven waar hij is. Zoals ik. Maar de anderen moeten voort. Daar leren ze van. Goeie reis! Ha, ha, ha, ha, ha, ha, Over de zeereis die heer Olly maakte wil ik kort zijn... De omberingen van een fijngevoelig heer in een ijzeren vust door ruwe golven heen en weer gekaast zijn niet te beschrijven. Daarom meld ik slechts dat het vat bij het krieken van de morgen op de rotsachtige kust van het eiland Novo werd geworpen. Oeps, het was te was. Oef, hoe vreselijk is dit alles. Maar het leeft nog geloof ik. Waar, waar, is, waar is Tom Poes? Maar kijk, een naderende inborling. Uh, mijn naam is Bobbel, Olivier B. Bobbel. Een heer van stand die door de zeereis ernstig geneden heeft. Ik heb een tegenstel, daarom heb ik verzorging nodig en versterkend voedsel. Uh, geld speelt geen rol. Wauw, hé. Uh. Wat een gek, hé. Moet je mij hebben? Dan moet je eens goed luisteren, hé. Ik zal je wat vertellen. Jij ziet er gek uit. Jij bent anders, hè? Jij stinkt. En laten we nou wel wezen, hè? Iemand helpen doet alleen een kneusje. Zo, zo ben ik nog nooit aangesproken. Welke grofheid. Is dit soms het nieuwe denken waar die strandvoogd het over had? Ik zal me ernstig over u beklagen bij de overheid. U beklad de goede naam van uw land. Help! Help! Help! Ik word om hulp gevraagd. Hey. Het is 09. Hij hebt herrie met een rare barrel. Kijk eens wat een jasje. Laten we nou wel wezen. Dat gaat zomaar niet. Ik zei jou wat vertellen. Eén tegen één is geen stijl. Laten we hem gaan rimpelen. Ja, ja rimpelen. Ja, ja, ja, ja rimpelen. Laten ja, we hem gaan rimpelen. Toch, woens, wat ben je? Help, ben je uh, rimpelen? Gelukkig was er hulp bij de hand. Niet ver hier vandaan stond een politieagent zijn ronde te doen. En omdat hij de wetten op zijn duimpje kende, wachtte hij rustig totdat het oploopje er genoeg van had. Is dat klopt? Aangeschuld, je geeft de aanstoot. Doorlopen. Ik werd aangevallen. Het is vreselijk. Ik wil een aanklacht indienen tegen die, die lafaards met z'n allen tegen een. <laughs> Wat denk je wel? Natuurlijk met z'n allen tegen een, anders kun je toch niet winnen? Moet je mij hebben, dan moet je eens luisteren. Ik zal je wat vertellen, je bent een rare. Je ziet er gek uit. Geef mij je nummer maar, ik ga je eens even af en uitplaatsen. Oh, het is heel treurig wat hier gebeurt. In plaats dat men een bezoekend heer gul verwelkomt en verpleegt, slaapt men hem onder ruwe taal tegen de grond. En wat doet de politie, die wacht tot de misdaad gepleegd is, is dat orde handhaven? Orde, oh, uh, wat? Orde, ik zal jou eens wat vertellen met je dure praat. Je hoeft mij mijn vak niet te leren. Ik, ik zorg dat de lol van de Novo's niet gestoord wordt. Dat is orde. Oh, ja, de, de, de, de, de, dat wist ik niet. <tie> Dit is een vreemd land voor mij. Dat, dat moet u niet vergeten. Haha, <hijen> daar heb ik je. Jij bent anders. Dat dacht ik direct al. Jij hoort hier niet thuis. Ik zal jou eens wat vertellen. Je gaat met mij mee naar het bureau. Je gaat je nummer opgeven. Zo, en vertel het nou maar eens aan de sergeant. Hij kan beter met dure praatjes omgaan dan ik. En of. Daar heb ik mijn vertaalmachientje voor. En Wat is je nummer en wat doe je al zo? Wat moet dat geruite jasje? Ik ben een heer en geen nummer. Langzaam praten. Mijn naam is Bobbel en ik ben hier in dit land onheus behandeld. Zo. Zorg je wat het vertaalmachientje ervan maakt van je verhaal. Heer Uitslover. Denkt achterstevoren, stand, slecht soort, teergestel, kneusje, lafheid, verstandig <laughs> inzicht. Nou, jij bent er eentje. Ruip voor de school. Breng hem weg, 030. Hé, hey. hey. hey, man. Hey, vertel hey. hey man, hey. vertel op. Hey. Een hele rare. Hij zegt dat hij een omgekeerd denkende uitslover is, zegt hij. Een slecht soort, zegt hij. Hij is een kneusje, zegt hij. Dat, dat heb ik niet gezegd. Instappen jij. Ah, het is maar goed dat je hier bent terechtgekomen. Hier in Nova zullen we je wel glad strijken. Wow, huh? Hou je huh? vast. Oh. Oh, pa, pa, pa, pas op, dan komt het hier van rechts. Ah, ja. Oh. Oh. Ja, je hebt hem in tw tweeën geringen. Politiewagens hebben altijd voorrang. Eh, dat moet iedereen weten. Tom Poes was een eind verder op de kust aangespoeld dan Herodio. Maar omdat hij een gunstige stroom had gehad, was het nog nacht toen hij uit zijn fust kwam. Zo, dit is dus Novo. Ik zou goed opletten, want hier moet veel te leren zijn. Maar eerst moet ik zien dat ik wat te eten krijg. Die zeereis was geen lolletje. Daar zie ik een huisje. Hopelijk is er iemand thuis. Uh, goedenavond, ik... een uh... oh, uh, rare. Hey, jij hebt oh. toch geen uh, gevoel voor humor? Uh, ik weet niet wat u bedoelt. Ik ben hier in de buurt aangespoeld. En ik ben niet zo goed op de hoogte met het nieuwe denken, ziet aangespoeld. u? Aangespoeld? Mm -hmm. Dat is verdacht. Maar kom oh. er even in. Ik, uh, ik dacht dat je mijn huis om wilde gooien. Huh? Laten we nou wel wezen. We moeten met onze tijd meegaan. Huis omgooien? Net wat ik dacht. Jij bent anders. Dat is gevaarlijk voor mij. Laten we nou wel wezen. Vanavond liepen er nog een paar jongens van de Hopbende om mijn huis heen. Oh. Die zijn altijd op een verzetje uit. Hey, die oude 057. Hij is nog op. Laten we een lolletje hebben. He? Wauw. Laten we een lolletje hebben. Hier. Een boomstam. Kom op. Hoe? Daar heb je het. Grapje. Jongens van de holbende Willen een verzetje? Jeugd moet zich kunnen uitleven. Laten we nou wel wezen. Ha, uitleven, hè? En dan weet ik nog iets leukers. Hij opende de deur net op het moment dat de jongens van de hopbende er met een balk tegenaan wilden rammen. Oh, oh, oh, oh. <treeks> -oh. Waarom heb je dat gedaan? Nu hebben de jongens zich pijn gedaan. Hun eigen schuld. Als u me nu even helpt, zullen we ze met die balk het huis uitjagen en dan... Uh... Ik dacht het wel. Jij hebt lef. Maar daarvan zijn we hier niet gediend. Laten we wel wezen, dat leidt alleen maar tot ellende. Die jongens verveelden zich, hadden zin in een verzetje. Hoe gaat dat? Een, een mooi verzetje. Ze moeten zich toch ergens uitleven. Dat doen ze graag hier, bij mij. Het geeft nog een mooi doel aan mijn leven. Wat moet je verder wanneer je oud bent? Jij bent onsociaal. Ga weg. Het is niet zo gemakkelijk, dat nieuwe denken. Iemand helpen is hier gevaarlijk. Moed is dom in dit land, want je kunt er narigheid van krijgen. En kapotmaken is grappig. Hm. Hela, wat wil je? Niets. Ik ben geen grappen van plan. Ik ben veel te blij. Eindelijk iemand die ook anders is. Daarom ben ik blij. Hm. Die vermomming van jou vind ik maar een slechte, hoor. Iedereen kan zien dat je gezicht namaak is. Dat geeft toch niet? Het gaat erom hoe je er van buiten uitziet. Wat er binnenin zit, is van geen belang. Maar, nou moet jij eens horen. Misschien kun je me helpen. Ik ben hier maar als vrouw alleen. En omdat ik een vreemde ben, kan ik niks beginnen. Waarmee kan ik je helpen? Ik weet nog niet zoveel van het nieuwe denken. En ik moet zelf ook nog leren. Daar gaat het niet om. Ik zit in de war over mijn verloofde. Hij is oh. gewoon... Maar ik ben anders. Dat is natuurlijk gek. En daarom hebben ze hem opgepakt. Hij is naar de aanpasserij gebracht. Aanpasserij? Dat Het was natuurlijk te verwachten. Maar het is wel heel moeilijk voor mij als meisje alleen in een vreemd land. Dat lijkt mij ook. Maar wat kan ik eraan doen? Ik ben maar een vreemdeling. Zonder masker nog wel. We willen vluchten. Naar een ver land met achterlijke wetten. Ja. Maar eerst moet mijn lieve 090 weer vrij zijn. ogen noem ik hem. Ja. Leuk hè? Ja, erg leuk. Um, ik zal zien wat ik voor je kan doen. Maar eerst moet ik een soort vermomming hebben. Dat kan. Ik heb nog een hoofd over. Het is mijn zondagshoofd. Het is heel mooi uitgevoerd, met echt haar. Zolang je het op hebt, zul je geen last krijgen. Het bewijst dat je aangepast bent. Voel je wel? Um, aangepast aan wat? Zo'n hoofd bewijst niet, zou ik denken. Maar ik ben maar een vreemdeling hier. Ja, ja dat ben je zeker. Je praat ook erg stom. N Hou je mond maar zoveel mogelijk, dan val je niet zo ja. op. Van mij is de hoofdzaak dat je mijn lieve negenoogje uit de aanpasserij haalt. 090 uit de aanpasserij halen. Negen oogje. Oh, wat ben ik begonnen. Ik zou het nooit beloofd hebben als ik niet bang was dat heer Bommel daar ook moet zijn. In de aanpasserij. En in deze uitrusting kan ik dat tenminste uitvinden. Hé... Nee. Zag je dat? In die politiewagen, die geruite jas? En dat hoofd, die gaat naar de aanpasserij, dat is vast. Het is te hopen. Als lui vrij rond konden lopen, zou onze cultuur gauw verdwenen zijn. Laten we nou wel wezen. Terug naar de oude tijd. En waar zijn we dan? Nergens. Dan moet er weer gewerkt worden. En gedacht. Of uh, hoe ze dat noemden. Je weet wel. Hmm. Die wagen gaat naar de plaats waar ik wezen moet. Ik zal proberen het spoor te volgen. Dit is geen rijden! Houd dan tenminste het stuur vast! Niks sturen. Sturen is te moeilijk. Daar ja. hebben we hier machines voor: elektrieke golven of hoe ze dat ook noemen. Nee, je weet wel. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar waar sturen die golven ons dan heen? Het is mijn recht als heer om dat te weten. Ik wil mijn rechtskundige raadsman spreken. Ik heb invloedrijke relaties en die zullen zorgen dat mijn recht geschiet. Men oh, kan iemand van mijn stad niet op klaarlichte dag tegen de verkeersregels in ontvoeren. Ah, schij uit. Ik wil moe van je praat. Ruizen moet. Ik houd er niet van. Je wil me zeker laten denken, zodat ik fouten maak. Nou, niks hoor. We zijn er trouwens. Daar is de aanpasserij. We zijn er. Gelukkig is je net de tijd gerend. Hè? Dus dat valt alweer mee. Kom naar maar uit. Het bevalt me hier niet. D dit lijkt me te veel op een gevangenis. Ik wil mijn advocaat spreken. Ja, ja, eh, kom er nou maar uit. Dit, dit is gewoon maar de aanpasserij. Er zal je niks gebeuren. Eh, alles is hier alleen maar in je eigen belang. Hè? In dit land maken we iedereen gelukkig. Maar, maar wat waren dat dan voor figuren die ik daarnet zag? Ze leken erg op dwangarbeiders, als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, die? Ah, dat waren kneusjes, laten we wel wezen. Die worden een beetje aangepast. Eh, kom er nou maar uit, er zal je niks gebeuren. Op mijn erewoord. Eerwoord? Nou, vooruit, fruit, uh, eerenwoord. Oh, oh, oh, oh. Ja, die is de meeste rustig. De aanpasserij was een heel nuttige instelling, die geleid werd door een paar lieden van naam, Loosgeest 15 en Zachtbol 9, geheten. Het waren zogenaamde geleerden, die de kunst van het lezen en het schrijven machtig waren en uit de oude boeken menig idee hadden opgedaan. Bij deze geletterde moe werd Heel Bommel binnengedragen en voorzichtig op een bank gelegd. Een treffend geval van vreemdeling. Ergens moeten wij voorzichtig zijn. Dus um... kalmeren. Uh -huh. Ik bedoel, kalmeren. De cultuur wordt gauw bedorven door vreemden. kalm laten denken. Dus heel kalm. De hersens goed doorspoelen. Hm? Ergens het brein wassen. Hm? Mijn idee. Het is duidelijk dat het er niet goed uitzag voor heer Olly. Maar gelukkig was Tom Poes onderweg. Al had die dan ook geen idee hoe hij te werk zou moeten gaan. Het zal niet makkelijk zijn... Die Olly is er net binnengebracht en bovendien zit 090 er gevangen. De vraag is hoe ik die twee uit die aanpasserij krijg. En hoe kom ik er binnen? Hey, een rare zo te zien. Aangepast durf ik te werden. Hé, hey, wat ben je er voor eentje? Kan jij zingen? Breng jij wat nieuws? Zet het masker eens op. Um, Misschien kan ik jou ontdekken. Nou... Oh, wees maar niet bang. Um, ik ben een idoolmaker. Altijd op zoek naar nieuw talent. Je kent dat wel. Oh... We hebben hier veel behoefte aan ontspanning. Er wordt hier niet gewerkt, zo doen Idolen moeten we hebben. Oh. Zet dat ding maar uit, ik zal je niet verraden. Zo. Oh. oh! Nee, nee, dat is helemaal niks voor nee? mij. Nee, nee, nee, nee, dat is kale troep. Nee, ik zoek iemand met uh, persoonlijkheid. Een jas bijvoorbeeld. Als je zo iemand kent, dan moet je het mij zeggen. Ik maak hem oh. groot, man. Ken jij zo iemand? Je kunt het mij rustig zeggen. Ik zal hem niet verraden. En jou natuurlijk helemaal niet. <laughs> erewoord. Ja, ja, ik weet wel zo iemand. Het is een vriend van mij die een ruitjesjas draagt. Hij zit in de aanpasserij. Wat dat voor iets is, weet ik niet, maar... Oh, de aanpasserij, ja. Natuurlijk, dat had ik kunnen weten. Veiligheid voor alles, hè? Ach, Erewoord. Het was dom van mij om daarop te vertrouwen in dit land van het nieuwe denken. Ik kan beter zorgen dat ik wegkom. Hé, hey, jij! Een diender! Het is er maar één! Laten we een lolletje met hem hebben! Ja, ja, een lolletje! Want één tegen één is geen stijl! Eén tegen één is geen stijl! Is geen stijl. Is geen stijl. Hm, dat is niet zo mooi voor mij. Het nieuwe denken heeft mij al aardig te pakken. Ik hoop nu maar dat die agent op tijd zijn wagen bereikt. Deze lui hebben wel erg veel gevoel voor humor. Waar ben ik? Ik, ik, ik ben niet ziek, ik, bedoel ik. Het was de politie. Ik ga weg met die spuitjes. Ik, ik, ik heb geen dokter nodig. Ik ga weg. Wij zijn geen dokters. Maar... Dit hier is dus de aanpasserij. Ja. En wij gaan alleen maar even je brein wassen. Ergens even de hersens spoelen. Hm? Broer, hier wordt niet gewassen of gespoeld. Een heer van mijn stand komt altijd proper en fris voor de dag. Dat moest u weten. Er is een misverstand in het spel. B breng me naar de directeur geneesheer. Hoi. Huh? Ik zie het al. Huh? Het is net wat ik zocht. Een geruite jas. Wat een persoonlijkheid. Huh? Ziet u wat ik bedoel? Die daar, die heeft wat, ja. Met hem kan ik iets nieuws beginnen. Een nieuwe richting, daar is behoefte aan. Tja, maar hij is ergens zo anders. Hè? Helemaal niet aangepast. Waarom juist? Wij hebben iets nieuws nodig. We lopen dood, mannen. Openstaan, dat is het werk. Kijk maar in je boekjes. Ik weet het ergens niet. Een cultuur. Waar te veel vreemde invloeden in komen. Hè? Gaat eraan. Dat heb ik dus ergens gelezen. Hm? Kom jongen, ik heb jou net op tijd ontdekt. Jouw toekomst is gemaakt. Hé, hey, uh, kan jij zingen? Oh. Niet? Oh. Ah, dat is des te beter. Oh. Ga jij maar lekker met mij mee... dan zal oom Im is gauw een persoonlijkheid van jou maken. Huh? Een bobbel is altijd een persoonlijkheid. <laughs> Sommige anderen krijgen toch maar alle kansen. En andere anderen... Moeten zich aanpassen. Oh, jij, jij hier? Hoe durf je dat? Jij bent vast 090. Oh. Negen oogje, met andere woorden. Je lijkt erg op iemand die je ken. Ja, ja, ik weet wie je bedoelt. Want ik heb haar masker geleend. En ik heb beloofd oh. dat ik zou proberen je hier uit te krijgen. Oh, hier kom ik nooit uit. Nou, ik hou van een ander. En daarom ben ik anders. Laten we nou wel wezen. Ik wil het toch proberen. Maar eerst moet ik weten of je hier iemand in een geruite jas langs hebt zien komen. Ja. Hij zat in de wagen van Im. Im? maken. Oh. Hij reed die kant op, naar de stad, waar de treffers vandaan komen. Je weet wel. Um, nee, dat wist ik niet, maar ik ga daar maar eens kijken. Dag. 090. Dag. Als dit de treffers zijn, ben ik op de goede weg. Nu moet ik alleen heer Olly nog zien te vinden. Wat is dat voor lawaai? Dat is een, eh, uh, treffer. Maar dat soort, dat heeft binnenkort afgedaan. Wij gaan iets nieuws brengen. Jij en ik. Kom, hier is mijn studio. Hier maken wij persoonlijkheden. Daar sta jij van te kijken, hè? Vroeger moesten ze werken en doen om iemand te zijn. Maar is allemaal niet meer nodig. Dat is ouderwets, voel je wel? Ik uh, vind het hier niet zo prettig. Ja, nou, dat komt wel. Om te beginnen gaan we jou eens even uitproberen. Hè? De cultuur uit je blazen, voel je wel? Nou, dit is je leraar. Ik zou zeggen, doe je best. Wat uh, kan jij zo al? Pingelen, tjingelen of slaan? En wat is je tekst? Onzin. Ik ben een heer van stand. En mijn goede vader was altijd tegen dit soort dingen. Beschaafd piano-onderwijs is genoeg, zei hij altijd. En daar heb ik bij aan hm, Die tekst is wel goed gek. Nog een beetje slap. We zullen het wat bijpunten. En dan stel ik uh, slagwerk voor. Hm. Ik wil niet. Ik, ik, ik kan niet. Een beetje plankenvrees? Nou, hey. dat hebben de beste, laten we nou wel wezen. Maar dat gaat er gauw genoeg uit, hoor. Even goed aanpakken... Oh, slagwerk, de grote trom. Dat geeft een uh, volle klank. Kom maar op zoals in een trom ik wil haar er uit. Eruit, ik wil eruit. uit. Dit is geen, geen hand daar als mijn goede, goede vader, dit is hard gezien. Maak me los! Maak me los! Jij zult spijt, spijt, spijt krijgen. De toren van de polo is. Hmm, aardig ritme. Een beetje hot, daar hou ik wel van. Ja, lekkere biet, hè? Spit in! Die tekst die is nog steeds wat slap, maar toch. Die jongen die komt er wel. We zullen het uh, uh, de toren van Bommel noemen. Uh, het wordt een, uh, een, uh, een, een, een toppop. Ja, dat is zeker. Een nieuwe klank. Hé, hey, een nieuwe beat. En die tekst doet het wel. Dit is geen... Moet je horen... Ik wil Maar wat is een goede is wat vader? Gek, gek! Maak maar last! Ik hoef toch niet altijd iets Maak te tekenen? Laten we nou wel wezen! Ja, jongens, uh, wij gaan iets helemaal nieuws brengen. Wij hier in Novo houden van het nieuwe denken. He? Nou, dit is nieuw. En ik zal je eens wat vertellen. Ik zal je eens even een tip geven: geruite jassen. Wordt eruit. in. Jassen met ja. ruiten. Helemaal te gek. Eruit. Ik wil eruit. Dat is de stem van heer Olly. Hij zit natuurlijk ergens in dit gebouw. Hm. Daar is een soort kelderraampje. Met een beetje geluk zal ik de plek waar heer Olly zit wel kunnen vinden. Oeh. Niet slecht, laten we wel wezen. Maar nou moet je eens horen, die tekst. Ik moet niets horen, u bent geen heer. Ik heb er genoeg van. Ik zal je... Oh, niet met die slagbas. Niet doen, dat zou jammer zijn. Net op tijd. Mijn lingeling wilde net een foute slag met de slagbas geven. En dat is geen werk. Eén tegen één, dat gaat niet, laten we nou wel wezen. Ken je hem? Zo'n beetje wel. Hij kan wel wat, maar ik vond dit erg knap. Binnen een paar dagen is dit soort muziek in. Maar het lijkt me het einde om zo'n goede leraar te hebben. Heel gewoon. Nou... Vakwerk, weet je wel. Maar nou moet de kennis van je een beetje relaxen. Ja, uh... oh, jonge vriend, waar heb je al die tijd gezeten? Uh, uh... Als je eens wist wat ik allemaal heb meegemaakt. I ik, heb... ik kan het me voorstellen, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Ik heb een plan. Maar dat is alleen maar uit te voeren wanneer u meewerkt zonder boos te worden. Uh -huh. Nu kunt u laten zien wat een heer van uw stand bereiken kan. Uh -huh. Ik zie daar dat jij dus ook al zo'n geruite jas draagt, zachtbo. Huh? Je laat ergens je hersens spoelen door die vreemdeling. Hmm. Dat is gevaarlijk. Wat moet er zo over onze cultuur terechtkomen? Ah oh o, oh, dat wordt herrie, Kijk, als het er nou één is, wil ik nu wel de knuppel erop leggen... maar de straat loopt vol met dat soort slabbers. Eh, wat moet ik aan mij, Dit lijkt op vroeger, laten we nou wel wezen. Maar niet gezien, hoor. Eh, voor mij is dit niet het nieuwe ding. Ik draag dus wat ik wil, loosgeest. Ik ga met mijn tijd mee. Het nieuwe denken is altijd nieuw. Dus, mijn idee. Die lui gaat pret maken. <laughs> Moet je eens luisteren. Ik weet wat. We gaan een beetje met vakantie tot de lol over is. Daar horen we niet meer bij. Ja, de gevolgen van die nieuwe trend zullen een beetje veel te gek zijn. Het komt uit vreemde streken. Ergens kunnen we op die manier onze cultuur niet zuiver houden. En dan nog wel geruite jassen. Hm? Waar moet het op die manier heen met de aanpassing? En proost! Proost. proost. Het gaat goed, jongen. He? Je bent lekker in. Nog eventjes en jij bent een idool. En dat is waar we heen moeten. Laten we nou wel wezen. Ja, dat is te zeggen... Wat is eigenlijk een idool? Nou, <laughs> kijk. Moet je horen. Een idool is in. Voel je wel? Nou, en wat die doet... Dat doet iedereen. Die pijp bijvoorbeeld, dat is nou goed. Die brengen wij ook in. Roken was slecht, maar als jij een pijpje schuift, dan is het een trend. Snap je? Ja, dat, dat, dat is ook zo. Een heer geeft altijd een goed voorbeeld. Daar kan men zich aan houden, als u begrijpt wat ik bedoel. Mijn goede vader. Zei... Ja, spaar je teksten tot de uitzending tegen mij, kan je gewoon praten. Uh, maar dan moet je even goed luisteren. Vanavond, hè? Vanavond ga ik jou aan het publiek voorstellen. In de gehoorzaal van Novo. En dan gaat het erom, jongen. Dat moet dus top zijn. Huh? Op top. En dan moet je eens goed luisteren. Dat moet goed zijn. Dat moet zo ontzettend reuze goed zijn, dat jij die einde top haalt. He? Die top op. Is het afgesproken? Tot straks. Huh. Vanavond gaat het er dus om. In die gehoorzaal zullen veel aanhangers van het nieuwe denken komen. Huh. En dat is uw kans. Huh dan moet u een goede redenvoering houden. Zeg vooral dat die aanpasserij en die hele idoolbeweging onzin is. Ik weet wat mij te doen staat. Goed. Maar toch, eh... Uh, hm? ja, soms denk ik... Ik bedoel, eh... Uh, waarom is het onzin wanneer men een bommel als voorbeeld kiest? Als we deze lieden willen helpen, moeten we een einde maken aan het nieuwe denken. Want het is geen denken, alleen maar naapen. En u bent de enige die daar wat aan kan doen. U bent rechtstreeks verbonden met de gehoorzaal van Novo. Ik wacht hier voor de ingang te midden van duizenden fans op het nieuwe idool van Novo, Bommel. Men moet zo'n uitvoering in de gehoorzaal van Novo niet te laag aanslaan. Iedereen die iemand is, komt hier naartoe om op de hoogte van het nieuwe denken te blijven. En om zodoende te weten wat hij denken moet. De lichten die om de beeltenis van Bommel zijn aangebracht flitsen aan en uit. Een dichte menigte beweegt zich voor de ingang van het gebouw. Voor een vreemdeling biedt het een enigszins eentonige aanblik. Alle bezoekers dragen dezelfde geruite jassen. Het is duidelijk, Bommel is in! Daar rijdt het voertuig van de idoolmaker voor. Het portier opent om de bekende popfiguur te laten uitstappen. Er ontstaat een wild gedrang. En daar zie ik Bommel! Hij werkt een bevreesde blik op de omstanders en tracht onopvallend de ingang te bereiken. Dat valt niet mee. Krachtige handen trekken aan zijn jas, maar hij zet moedig door. Hier moet een boodschap doorgegeven worden. Deze lieden moeten door een mooi voorbeeld tot beter denken worden gebracht. Ik zie mijn plicht. Zit jouw tekst goed? Heb je lekker de zenuwen? Maak je vooral druk, jongen. Dat gaat er altijd in. Dan nou moet je eens even goed luisteren. Spring meteen in die drum. Dat is een goede gang maken. En dan de toren van Bommel, je weet wel. gerust. ik ken mijn taak. En het is niet de toren, maar de toren. De toren van een heer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, als het maar zit. Ja. Nou, Opgelet, het doek gaat open. Geachte toehoorders, zo zijn we dus bijeengekomen om te luisteren naar de boodschap die ik als heer en als bommel u brengen zal. Ik zie mijn taak, als u begrijpt wat ik bedoel. Even kijken, waar was ik? Het naapen, juist. Kijk. Mijn goede vader zei altijd... Het slagwerk! Waar is de piet? Hé, hé, waar is de piet? Het slagwerk! eruit willen we! Quillen peker! Quilleruit, is, willen hey. we! Is, hey, is we willen beat? quilleruit! Hij vergeet de instrumentatie. Zijn tekst is altijd al slap geweest. Hij moet het van het ritme hebben. Laat we nou wel wezen. Wat mankeert hem toch? Uh, uh, ik uh, wil maar zeggen... dat die hele aanpasserij onzin is. Een heer is een heer en daar is er maar één van. Een heer gaat dapper zijn eenzame weg. Onverschrokken beschermt hij de zwakken en bestrijdt hij het onrecht. Dit wordt te gek. Dan maar weer zoals de eerste keer. Dat doet het nog wel. Tot oh, oh. oh, oh. in de tram, ik wel. De toren van pommel! pilleraat! Oh, lekkere piek, lekkere piek! De toren van een bommel. Ja, nou gaat hij goed. Maar hij moet niet inzakken, laten we wel lezen. Halt! Stilte, bedoel ik! Oh. Stilte! Oh. Wij moeten eens even rustig met elkaar spreken. Oh. Oh. Oh. Kom gauw, heer Olly. Ik heb je door een luik in het toneel laten vallen. We moeten opschieten, er is geen tijd te verliezen... want binnenkort wordt alles hier afgebroken. Op de televisieschermen was nog slechts het verlaten toneel zichtbaar... dat langzamerhand met ontbindende vruchten... en versplinterde meubels bedekt werd. Maar de boodschap die van het tafereel uitging... bleef niet onbemerkt. Aanpassen is onzin. Ik zie dus mijn taak. Alle hekken open... ...en iedereen eruit. Dan zal je pas echt iets zien gebeuren. Nieuw denken. fout. Die biedt deugde ergens niet. Dat is geen nieuw denken. Het is oud, ne? Het woord heer... ...heb ik eens ergens in een verboden boekje gelezen. Laten we wel wezen. We gaan de verkeerde kant op. Ja. Maar de ander luisterde niet. Zwaaiend met zijn sleutel snelde hij de gang in om zich naar de vertrekken van de patiënten te begeven. En voordat Loosgeest 15 maatregelen had kunnen nemen, werden de hekken van een nuttige instelling geopend om doorgang te verlenen. En allerlei kneusjes en geestelijk misvormden. Dus. Nu werd de stille avondlucht verscheurd door dravende voetstappen, opgewonden kreten en het gerinkel van een ketting. Dit laatste werd veroorzaakt door de portier die tot nu toe voor het hek gezorgd had en die bekend was onder de naam Negenoogje. De bevolking van, no van Novo is druk doende zich uit te leven, want het gebodene op de televisie heeft de gemoederen sterk aangegrepen. Er zijn velen die, teleurgesteld door de nieuwe beat... ...door onlustgevoelens bevangen worden op het zien van een geruite jas. Daardoor ontstaan natuurlijk vele vechtpartijen hier in Novo. Hoe vreselijk is dit alles, jonge vriend? Revolutie, roof en plundering. Een omwenteling. En is toch toch mij toedoen. Dit is het einde van een heer. Kom mee, heer Olly. Het is allemaal een beetje mat. Hè? Het, is, het is de echte geest niet... Ik weet niet of we het zo gaan halen. Misschien was die nulbommel niet helemaal gek genoeg. De gebeurtenis valt me tegen, jongen. Oké. Okay. Zijn de tekst was slap, laten we wel wezen. Ik had die trompet eronder moeten gooien. Nou blijven de muren overeind. We halen het niet, net zo je zegt. Nee, nee, nee. Het was eb. De zee kabbelde rustig op het verlaten strand van het eiland Novo, en de dunne sikkel van de afnemende maan bescheen het tafereel met een vaallicht. In dit bleke schijnsel bewogen de uitgeputte gestalten van heer Bommel en Tompoes zich zoekend langs de waterlijn voort. Daar ligt een van de vaten. Het tij is gunstig. En als we het nu in zee rollen, raken we in ieder geval van dit land weg... voordat de menigte het in de gaten heeft. Hoe kunnen we nu samen in dat ene vat? Nee, jonge vriend, het is allemaal mijn schuld dat het zo verkeerd is afgelopen. Ga jij maar terug naar de beschaafde wereld. Laat mij hier in eenzaamheid achter. Dat is niet zo'n goed idee. Ze zoeken niet mij, maar u. Kruip er nu maar vlug in voordat iemand u ziet. Hier ligt het tweede vat, hier, Olly. Kom, snel. Daar staan twee figuren die hebben mij gezien. Ik moet zorgen dat ik wegkom. vroege morgenuren van de volgende dag kon men op het strand van Rommeldam twee vooraanstaande figuren waarnemen. Het waren de markies de Kanteclair en burgemeester Dikkerdak, die dit recreatiegebied kwamen bezichtigen voordat het toeristenseizoen aanbrak. Enigszins een bende. Het riekt kwalijk. Het grauw heeft daar nu al niet zo gauw erg in, maar toch... Ik moet mijn vuil toch ergens laten. Maar, geef toe... Dat het een beetje uit de hand loopt. Ja, het wordt steeds erger. Parbleu. Wat ziet mijn oog door mijn lorgnon? Twee olifusten die aan moment momentie si aanspoelen. Fidonk. Afval van het land en aanslipsel uit de zee. De overheid zal toch moeten ingrijpen Amisse. Curieux. de gemeestel, Lommeldam, vuilnenspelt. Ach, bleu, het is werkelijk stuitend wat er allemaal aanspoelt. Zoals ik zei, het wordt tijd dat de overheid ingrijpt. Topus, waar ben je? Oh, ik voel je niet goed. Ah, Topus, jij bent... Je bent Topus niet, jij bent 0 de portier van de aanpasserij. Maar ben ik dan niet... Hé, hey, oh. We komen er wel! Oh, Topoes! Topoes op een balk. Met een vreemdeling. Mijn negen oogje. Jouw negen oogje. Ja, jonge vrienden, welkom in het vaderland. Nu is alle leed geleden. Par exemple. Nu ziet ge toe de verwaarlozing van het strand leidt, missen. Een verzamelplaats voor asocialen. Het is hoogst stuitend. Waar komen ze vandaan? Zou er een schipbreuk geweest zijn? Of gewoon maar een feestje? Niets van dat alles. Daar is me die de hobbel met zijn trawanten aan het jutten en Tussen het huis vuil moet veel waardevols voor dergelijke te schuilen. Een heer jut niet. Dus dat moest u weten. Ik keer juist terug van een studie in het nieuwe Denken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, moet je horen. Laten we een lolletje hebben. We zijn vier tegen twee, dus dat zit wel goed. Nee, uh, uh, nee. Geen lolletjes. Het nieuwe Denken heeft hier nog niet zo de ingang gevonden, bedoel ik. Parbleu! Van dat soort volk kan men van alles verwachten: zelfs lijfelijk geweld. Kom mee, Amisse. Terug in het vaderland. Dat is toch ook niet alles, jonge vriend? Ik bedoel... Uh... Wacht eens. Hm? Daar komt een oude bekende aan. Hm? De strandvoogd, u weet wel. Hm? Hoog water. De vloed komt hoog. Voor tien uur binnen zijn. Horen jullie dat? De vloed komt op en dan worden we weer weggespoeld om het nieuwe denken te leren. Ik wil naar huis, bedoel ik. Een Huis? Wat is dat? Kom vlug mee. Zet dat masker toch af. Masker afzetten? Dat gaat niet. Zonder masker voel ik me... Te bloot. Het is zonde, als ik me zo mag uitdrukken. Reeds dagenlang bereid ik iedere avond een voedzaam maal... zonder dat heer Olivier opkomt dagen. Zo gaat dat nu altijd. Die maaltijden zijn goed en wel, maar ze zijn een verspilling. Het wordt tijd dat heer Olivier eens een beetje... moderner gaat denken, wanneer ik zo vrij mag zijn. Dag Joost, is het eten klaar? Altijd, dat weet u toch? Ik voel me juist af, als het niet te impertinent is... of u niet een weinig um, moderner wilde gaan denken. Jij ook al? Moderner denken? Dat is niets voor een heer van mijn stand, Joost. Ik kan het weten, want ik heb het bestudeerd. Op de behouden thuiskomst. Welkom in Bobbelstein, bedoel ik... Ik hoop dat jullie je hier thuis zullen voelen. Ik doe het wel. Het lijkt nu wel prettig om een idool te zijn... maar een heer mist in Novo toch wel vele dingen die het leven aangenaam maken. Ja, ja. Wat jij toen Welk ja, ja. Welke armoede van ideeën hebben wij aangetroffen. Ja, ja. En welk pover taalgebruik. En dan de manieren. Maar waar gaat het over? Dat weet ik veel? Het lijkt me onzin. En er is niet eens een beet bij. Moet je luisteren. Als iedereen hier zo praat, wil ik er terug. Ik ben er niet gekomen om moe te worden. Laten we nou wel wezen. Wees maar niet bang. Het zal wel meevallen. Jullie taal wordt in het land al veel gesproken. We beginnen hier ook uh, nieuwig te denken.